In het zuiden van China zijn meer slachtoffers gevonden... van het scheepsongeluk op de Yangtze. Vannacht zijn 45 doden geborgen. Ze werden gevonden in het gekapseisde schip. Het dodental staat nu op 65. Honderden mensen worden nog vermist. De weersomstandigheden zijn slecht. Er zijn inmiddels drie gaten in de romp van het schip geboord. Bij de eerste twee zijn geen overlevenden gevonden. Bij het derde gat wordt nog gezocht. Het is de bedoeling dat het schip uiteindelijk wordt opgetakeld. In Italië zijn 44 mensen aangehouden die zich zouden hebben verrijkt ten koste van migranten, Het zijn politici, zakenmensen en criminelen. Ze wisten de lucratieve contracten voor de opvang van immigranten in handen te krijgen en verdeelden de opbrengst. Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat de Italiaanse justitie verdachten aanhoudt aan die zich verrijken aan de vluchtelingenstroom. Volgens justitie is er een groot netwerk actief dat belastinggeld voor de opvang van vluchtelingen probeert te bemachtigen. In Amsterdam-Ostdorp is vannacht een vrouw neergeschoten. Omwonenden hoorden rond 1 uur 4 knallen. De vrouw lag gewond op een grasveldje. Volgens omstanders gingen de daders er op een scooter vandoor. Achtergrond van de schietpartij is onbekend. In Brazilië zijn twee brandweermannen veroordeeld voor de brand in een nachtclub twee jaar geleden. 242 mensen kwamen om het leven toen een plafond vlam door een fakkel. De brandweermannen kregen een celstraf van een jaar. Onder meer omdat ze bij de vergunningaanvraag hebben gerommeld met de brandveiligheidseisen. Er lopen nog rechtszaken tegen de eigenaren van de Braziliaanse club. Het weer zonnig en warm. Het wordt 19 tot 23 graden. Aan zee 15 graden. Morgen vrij zonnig. In het westen ook wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. S'avonds zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het. En op ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is een uh, drukke ochtendspits, onder andere door ongelukken... maar het verkeer heeft ook veel last van de laagstaande zon... waardoor er meer geremd wordt. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat het vast tussen Naarden en Knoop en muidenberg 6 kilometer daar. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost... 14 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is zeker tot 10 uur dichter... dus verkeer bij Emmeloord kan beter omrijden via Zwolle en Amersfoort... over de N50 en de A28 en dan de A1 op. Op de A9 ook maar amstelveen tussen Knopend Velzen en Bad Hoeverdorp 7 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 4. Op de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12 3 kilometer. En op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Alweer. Ja, voor terug van de pauze. Ja. En uh, in de pauze is uh, bij ons komen zit... Uh, Gerard Kuipers. Om hem voor de zoveelste keer weer eens te praten over windmolen. Gerard, goedemorgen. Even, goedemorgen. Even, goedemorgen, goedemorgen. Welkom. even hele gekke gedachten. Dan ga ik een beetje de Devils Advocate uh, spelen. Heeft de Rijksoverheid, oftewel... Uh, het kabinet niet een beetje gelijk door te zeggen... wij moeten alternatieven hebben voor energieopwekking. En op de hele lange termijn is dit belangrijker dan de economie in Zandvoort. Nou, dat, je, je vraag uh, is, is, denk ik, dat valt dat in tweeën uiteen. Ja, uh, straks kunnen die patatpannen hier niet eens meer aan... omdat we geen stroom hebben. Nee, maar dat, dat zijn twee verschillende dingen. Door de te uh, dus, ik, ik snap je vraag. Uh, belangrijk denk ik ook, uh, dat hebben we ook op andere plekken wel gezegd... wij zijn voor die verduurzaming. Dus die windenergie op zee, dat is geen, uh, ja, geen discussie. Ja, die 60 zou dat moeten zijn. Nee, maar dat geldt denk ik voor bijna heel Zandvoort. We zijn allemaal voor uh, wind op zee. Uh, we zeggen ook, die, uh, die doelstelling uit het energieakkoord... die moeten we gewoon halen als land... Maar zeggen wij tegelijkertijd, je hoeft ze niet zo dicht bij de kust te bouwen. Je kunt ze verder op zee, uh, bij IJmuidenver, meer dan 60 kilometer in zee. Kun je ze neerzetten, dan zie je ze niet meer. En dan kun je nog steeds die doelstellingen halen. Maar dan hebben wij lokaal die schade niet. Dus voor Sophia, vraag is, uh, moet uh, verduurzaming niet winnen van uh, schade lokaal? Nee, want het hoeft niet. Die, die twee dingen hoeven niet te bijten. En ja, dan komt de minister met, ja, maar dat is zo duur. Uh, ja, dat zegt de minister, maar dat heeft hij tot op de dag van vandaag eigenlijk nooit echt goed in zicht gemaakt. Dat is niet gemaakt. onderbouwd? Nee, nee, nee wat, wat ons betreft in ieder geval niet. Wat hij steeds zegt, en daar doet hij een aanname in, hij zegt, ver op zee bouwen, dat is een stuk duurder dan dicht uh, bij de kust, want het is daar ondieper. Maar de industrie zegt, dat maakt ons eigenlijk helemaal niets uit. Want wat wij moeten doen is 20 jaar zo'n park exporteren, en de, ja. de bouwkosten zijn er natuurlijk onderdeel van, maar verder op zee is de windopbrengst veel hoger. Dus wij kunnen ja. veel meer rendement maken met uh, opgewekt stroom, we kunnen meer uren verkopen, uh, en dat uh, valt tegen elkaar weg. Is dat zo? Zijn die kosten, zeg maar, van het verder plaatsen, uh, uh, levert het dan nog steeds meer op ja, je windopbrengst kost. verder op zee is groter. Je kan kunt ze ook hoger maken daar. ja die extra worden. Ja, ja. Okay. Dus als je kijkt naar de, de, de, de schattingen die de energiebedrijven doen... ook op basis van hun ervaring... dan heb je het over 10 tot 20 procent meer zeg maar, stroomopbrengst. Omdat die molens gewoon meer draaien verder op zee. Ja. Um, uh, terwijl de kosten waarvan de minister nu zegt... Uh, het is een stukje duurder dicht bij de kust... als zijn berekeningen al kloppen. Dus daar gaan we er maar even van uit. Uh, dan is dat een heel stuk minder. Dat is minder dan de helft van die meer opbrengst van uh, de stroom. Het hele punt op het dossier is wel, en dat is iets wat we ook in Den Haag steeds als uh, nationale partijen, ook de, de lokale partijen die ook in het parlement zitten, wat we steeds weer proberen uit te leggen, ook uh, aan de Kamerleden daar, is je moet wel heel goed kijken of die onderbouwingen kloppen. En de minister die goochelt wat dat betreft heel erg met cijfers, die zegt, uh, de echte doorrekeningen die kan ik niet geven, want dat is bedrijfsgevoelige informatie van de industrie. De industrie zegt tegen ons, nou ja, wat ons betreft kan dat gewoon doorgerekend worden zonder dat elkaar dat raakt. En de minister zegt, volgens nou weet je wat, we doen aannames en die laat ik door door ECN. Dat is een soort overkoepelende club... die er verstand van heeft. En die komt dan met een rapport... en die zegt, nou, dit klopt wel ongeveer. Maar het hele punt is... niemand kan het controleren. En zelfs de energiebedrijven... die wij regelmatig spreken, zeggen, ja, het is voor ons ook gewoon... eigenlijk één grote uh, goochelpartij. Uh, want wij weten waar we verder op zee op andere plekken gebouwd hebben. En daar kan het echt veel goedkoper. Waarom? Waarom is dit nou zoiets dat ze... Wat is de reden dat ze dat doen? Is dat nou omdat er ergens achter geld aan verdiend wordt? Is dat, is dat het verhaal? Nee, Waarom dat, dat is die man zo niet. aan het rommelen en aan het goochelen? Nou, de, Ik denk dat de minister steeds gedacht heeft... ik heb eigenlijk uh, de gemeente niet zo nodig... omdat de eerste plannen waren... we bouwen he, die parken Hollandse Kust Zuid en Noord... die dan voor onze kust komen te liggen... die komen buiten de 12-mijlzone. Daar heeft hij een Rijksstructuurvisie voor gemaakt. Dat sluit ook aan bij het waterplan. Dat zijn allemaal rijksdocumenten... En buiten de 12-mijlzone uh, hebben wij niets te zeggen. Daar gaan we gewoon niet over. Dat is echt Rijksoverheid. En het idee was toen ook nog... Het is allemaal hè, qua molenhoogte en zo de stand van de techniek. Uh, dat zal allemaal reuze meevallen. We hebben ook al een paar parken nu voor de Noord-Hollandse kust. Uh, die zijn kleinschaliger. Maar toch, ik denk dat hij gedacht heeft... Ik red het al mee. En hij is erachter gekomen in de afgelopen periode... Dat hij toch ook die stroken van 10 tot 12 mijl nodig heeft. Omdat hij gewoon niet uitkomt met zijn molendichtheid op die, uh, die wensgebieden. Uh, en dus moet hij nu nog een keer langs ons uh, om dat allemaal uit te leggen. Want anders had hij al veel eerder natuurlijk ook die beelden vrijgegeven... waar je gewoon kunt zien hoe die parken eruit komen te zien. Dat heeft hij natuurlijk ook niet eerder gedaan. Dus ik denk dat hij zich gewoon op verkeken heeft. Hij is eerst ook begonnen in het ver verleden met IJmuiden ver als een zoekgebied. Uh, we hebben een brief gestuurd, ook als, uh, als gemeente. Uh, daar staat dat ook op. Uh, en hij is vervolgens is hij eigenlijk daarvan afgestapt. En heeft die uh, Hollandse Kust-Zuid en Noord toch aangewezen nu als gebieden. En komt hij vervolgens alsnog binnen die 12 of Ik denk dat als hij het voor het kiezen had gehad, ook met het oog op tijd, dan had hij het beter gedaan. Want hij zit natuurlijk nu toch een beetje klem. Ook die parken moeten er vrij snel komen. Maar nu moet hij toch allemaal inspraakrondes door. Ja. Omdat Nederland moet voldoen aan Europese normen. Ja, ja wij was... moeten het ja. verduurzamen. We hebben een energieakkoord afgesloten als land. Nou, ik denk dat eigenlijk alle partijen daar ook gewoon achter staan. Uh, dus we moeten in 2020 uh, moeten we 18% van onze energiemix moet zeg maar duurzaam zijn. Nou, windenergie is daar heel hele in. Is thorium ook een, een op nou, voorlopig nog niet. Ik weet dat die geluiden absoluut opgaan, hoor. Maar dat is een, een ontwikkeling die heel erg... Uh, echt letterlijk in de kinderschoenen staat. Uh, en voordat dat, zeg maar, echt bewezen uh, werkt... ben je echt 10, 20 jaar verder. En de minister, en ook Den Haag, zegt ook de hele tijd... ja, die parken, dat is wa waarschijnlijk ook een soort tijdelijke oplossing... tot we betere alternatieven hebben. Ja. Ja. Maar dat klinkt prachtig, maar die, die tijdelijkheid is al 20 jaar. Want dat is uh, de levensduur... Want, straks gaan die dingen natuurlijk een keer op, hè? Dus dat ja. gaat een keer over, dat ja. gaat roesten, dat moet vervangen ja. worden... Ja. Dat dat is, dat, is troep. dat is ook niet echt goed voor de zee, denk ik. Ja, maar dat is als het goed is allemaal wel meegewogen. Uh, daar zijn nee. milieueffectrapportages voor gemaakt. Uh, en of je nou ver op zee bouwt of dichter bij de kust... Uh, die effecten heb je altijd. Uh, dan zou je echt 20 jaar moeten wachten. En dat vindt denk ik niemand een goed idee. Want dat ben ik helemaal met jullie eens. Je, je zult wat moeten. Maar wat wij dus steeds zeggen is... bouw ze nou verder op zee. Want dan heb je die lokale schade niet. En die lokale schade komt overigens in Den Haag natuurlijk ook terug. Want als hier heel langzaam banen verdwijnen uh, in de, in de toerheden... Me, dat worden allemaal uitkeringen. En die gaat de Rijksoverheid ook betalen. Ja, Mijn, vraag, mijn eerste vraag was ook een beetje ingegeven. Van, je zult moeten experimenteren om te komen tot goede alternatieven voor energievoorziening. Ja. En dat gaat duren om over 50 jaar een goed alternatief te hebben. zul je nu moeten beginnen. Maar met beslist. allerlei... Beslist. Maar kijk eens naar onze buren in het Duitsland. Die hebben naar, naar, naar de, zeg maar de ramp in Japan. Fukushima hebben die gezegd, wij sluiten al onze kerncentraals in de komende 10 ja. jaar. En wij stappen helemaal over op zonne- en op windenergie. Ja. Nou, als je door Duitsland rijdt, ja. de daken van alle boerderijen zijn zonnepanelen ja. tegenwoordig. Die leveren zelf stroom. Uh, de energiebedrijven Waarom bouwen... Waarom gebeurt dat hier niet? Wij zijn denk ik, uh, maar goed, het antwoord moet je mij eigenlijk niet uh, laten geven. Want dat moet je de minister laten vertellen. Ja, ja, ja. Maar als ik voorzichtig probeer uh, mee te denken, dan zijn wij natuurlijk kleiner in schaal. Hè. De Duitsers hebben een groter land, uh, meer dan 60 miljoen inwoners. Um, de behoefte om helemaal zelfstandig uh, al je energie zo op te wekken is voor hen gewoon makkelijker. Zij willen ook graag een exporteur zijn. Dit kabinet heeft de behoefte om ook vooral uh, uh, ja, qua energie zelfstandig te worden. Dat lukt je overigens nooit op deze manier. Want je zult nooit een situatie bereiken dat je al je windenergie, zeg maar, uh, kunt gebruiken om onze uh, stopcontacten, zeg maar, nee, te ja, laten werken. Je moet altijd kolencentrales blijven ja. gebruiken. Maar uh, Duitsland heeft echt die ambitie uh, neergezet. Maar denk daarbij ook anders. Daar is ook echt wel nagedacht over. We gaan verder op zee bouwen. Er is nog maar kort geleden uh, door de Duitse deelstaat in het noorden besloten om niet dicht bij de kust te bouwen, maar verder op zee. Um, en daar heeft men toch meer die keuze gemaakt van het moet werken, het moet kunnen. Uh, de bevolking moet achter blijven staan. En daar kiest men dus wel voor uh, zonne-energie en windparken ver op zee. Ja. En, dat, en voor de duidelijkheid, de Engelsen, uh, die hebben ook een paar parken dicht bij de kust, maar die bouwen nu ook veel verder op zee een aantal parken. De noorden doen dat. En doe dat dan anders op plekken, waar het vanuit de kust gewoon niet zichtbaar is, ja. want die zijn er zat. Ja, zeker. Er zijn genoeg plekken. Zeker. Als je verder naar het noorden toe gaat, ja. dan zijn er echt plekken... Ah, Doggersbanken, je... daar wordt al ja, vaak van gezegd. En wij spreken bedrijven die, die ook parken ontwikkelen, die zeggen, de, en dat is ook iets wat je in Den Haag natuurlijk vaak hoort, dit drijft op subsidie. Ja. Dus het Rijk stopt er heel veel geld bij om dit mogelijk te maken, maar daardoor haal je de prikkel ook bij de industrie weg om sneller, ja. efficiënter te gaan werken. En dat gebeurt op andere plekken dus beter. En, en dat zie je dus ook terug, uh, een van die bedrijven die zegt letterlijk... Joh, als wij op de doggersbank zouden moeten bouwen, wij krijgen dat wel rendabel. Ja. Dus dat is toch, toch een nee, heel ander geluid. concreet nu, wat, wat, zou, zeg maar, uh, wat is nu de volgende stap, hè, waardoor het uh, toch gehoord wordt wat er ja. hier vanuit de gemeente en de mensen van de kust uh, ja. gezegd wordt? Nou, wij zijn heel druk bezig om uh, um, uh, de zienswijze van de gemeente, die gaat uh, deze week de deur uit. Mensen die dat zelf ook willen indienen, moeten dat voor 4 juni doen. Kijk ook eens op de ja, website ja, van ja, de Stichting Vrije Horizon. Ja. Daar vind je een hele hoop informatie en voorbeelden ervan. We hebben als gemeente een brief gestuurd, wat natuurlijk ook best bijzonder is. Ja, gezien? Waarin we nog eens uitleggen wat de discussie is en waarom wij uh, de keuze hebben gemaakt als politiek. Er is ook nog in een verklaring afgelopen dinsdag door de Raad aangenomen. Om in Den Haag uit te leggen, kies nou voor IJmuidenver. Ja, die uh, 2100 megawatt, die moet er komen. We zijn niet tegen, maar we zijn tegen de plek. Doe het ergens anders. Wij bewerken Den Haag als, uh, als landelijke partijen ook onze eigen fracties. Er zijn nuttige vragen over gesteld. Uh, die maken dat in ieder geval nu die lokale schade wordt uitgezocht. En de mensen moeten vooral uh, hun zienswijze indienen, uh, want die neemt uh, het ministerie nog een keer mee om te controleren... hebben we ons werk goed gedaan? En wat wij natuurlijk steeds zeggen is... nee, dat hebben ze niet. Dus vertel ook het verhaal nogmaals aan uh, het ministerie... van u moet die schade veel beter ja. meewegen... en u moet nadenken over het beginnen op een plek... waar de weerstand er niet is. Uh, want dan is duurzaam energie op termijn ook veel kansrijker. Hè? Wat wij ook altijd zeggen is... we begrijpen gewoon niet waarom je begint op de plek... waar iedereen eigenlijk... Uh, niet wil. Uh, het niet wil. Waardoor je ook letterlijk in een... In een ik, ik heb het was voor de, voor de grap gezegd... ik ben in het tegenkamp beland. Nu heet de minister ook nog kamp... Maar daar wil ik helemaal niet zitten. Ik ben voor duurzame energie. Maar ja. doordat het nu zoveel schade hier uh, gaat Weer veroorzaken, getrommel. moet ik er wat tegen doen. En dat is zo verschrikkelijk jammer. Ja. Goed, uh, uh, je noemde net al even de brief uh, die ja. in elke brievenbus gegooid ja. is uh, ja. deze week. Ja. Waarin we aangespoord worden om de petitie te ja. ondertekenen. Uh, wat gaat er gebeuren zometeen als die petitie ja. aangeboden moet worden? Uh, hij is digitaal. Ja, zeker. Nou, wat we natuurlijk heel erg hopen is dat die petitie... die niet alleen hier hopelijk ondertekend wordt... maar we werken samen uh, als gemeente ook met de Stichting Vrije Hoeders... ook maar als gemeente met de andere gemeenten uh, langs de kust... Uh, Katwijk, Noordwijk en Wassenaar. En wat we natuurlijk hopen is dat als heel veel mensen die petitie intekenen... dat zoveel uh, reuring geeft en ook zoveel handtekeningen oplevert... dat we naar Den Haag kunnen en daar ook kunnen zeggen... u moet hier echt nog een keer heel goed naar kijken... Uh, dus uh, hopelijk uh, gaat het aantal uh, in Den Haag in ieder geval... het belletje laten rinkelen van die lokale weerstand. Dat is niet goed. Dat, dat werkt aanverrechts en daar moeten we toch nog eens een keer heel goed naar kijken. Uh, het is nog niet zo ver dat Den Haag besloten heeft... of de uh, parken Hollandse Kust Zuid en Noord te komen of IJmuiden ver. Dat ligt nog steeds voor. Uh, CDA en D60 hebben een, uh, een motie laten aannemen. Kamerbreed Kamer breed gelukkig om die lokale schade nog een keer door te rekenen. En uh, hopelijk leidt dat ertoe dat de berekeningen die de minister heeft... Gedaan, uh, waar het gaat om landelijke belangen versus lokale schade... Uh, dat die anders uitvallen, waardoor ook Iermuiden ver een interessantere optie wordt. En hopelijk uh, leidt dat er dat dat ver wordt gekozen. Maar in ieder geval hopen wij dat er niet binnen die 12-mijlzone gebouwd gaat worden. Maar je ziet dus nu al... Als ik Zandvoort binnenrijf vanaf uh, Bloemendaal... zie je dus al gewoon daar ja. die windmolen. En voor de duidelijkheid, daar staan er straks 43. Je ziet ze al heel goed. Ja. Dat is één, minder dan een tiende van het park wat er straks komt. Dit stukje is dan de noordpunt van het park. Uh, maar afhankelijk van hoeveel megawatt die molens worden... Uh, er moet 1400 megawatt Hollandse Kust-Zuid worden opgewekt. Nou, met uh, molens van uh, vier of 4 5 megawatt heb je dan echt is over meer dan dit. meer dan, uh, 400 windmolen windmolens. Dus dat is, dat is nu nog maar een tiende van het hele park. Mensen kunnen zich dat ook niet voorstellen, hè? want die denken van nee. ah, waar maak je hier nou toch druk over? Het ja. zijn de, wat lucifertjes en de je. Iemand, iemand ja. maakte de opmerking van de Zaanse schans, staat ook vol met molens. En dat vinden we allemaal heel erg leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk geen vergelijk. Het is echt spuuglelijk. Als je dus, bedoel, dat wat nou, je... Nou, nee, de die Zaanse molens schans, waren nee, ook nee, nee, nee. opwekken. Ja, nee, maar goed, de, ja, de Zaanse maar schans je, is prachtig. Maar dit, Kijk, dit is windenergie echt... is goed, maar dit is industriële schaal. Dit ja. gaat het gaat niet over een park van 10 of 20 molens... die je op andere plekken wel ziet. Dat is ook waar de minister uh, toeristen mee heeft uh, bevraagd. Van, nou, als dit nou voor de kust staat, uh, blijft u weg of niet? Toen al zei 6 tot bijna 20 procent van de toeristen... Uh, van nou, dan uh, moet ik er dus heel goed over nadenken. Waarschijnlijk ja, blijft u weg. Verder. Moet je nagaan als hij een, een park had laten zien van meer dan 400 molens... wat dan de reactie echt wordt. En daar zit dus ook onze zorg. Ja. Onze zorg is dat de minister de belangen onderschat. Uh, dat het... Uh, het Rijk en ook de Tweede Kamer eigenlijk denkt... Dat, dat nationale belang is veel belangrijker... dan het lokale belang. En dat we straks een soort Groningenachtige discussie gaan krijgen... dat hier het toerisme langzamerhand om zeep wordt geholpen... Ja. en dat we over twintig jaar zeggen... we hadden dat nooit moeten doen. Nee. Hadden we ze maar op is het te laat. ver neergezet... ja, ja dan, is het te laat. dan is het te laat. Nog even wat jij uh, noemde... dat je komende bij Bloemendaal het uh, een ziet. Ja. voor alle duidelijkheid... dat zijn Amalia en Luchterduinen die ja. wij hier zien. Ja, Luchterduinen wordt nu gebouwd. Amalia ja. zie je uh, zeg maar iets naar het noorden liggen... Ja. Uh, bij weer um, ja. Luchterduinen zie je inmiddels al. Daar is ook veel discussie ja, ja, over geweest, het maar het heel veel. Het Rijk roept dan van, ja, maar je hebt maar een dag of twintig per jaar... dat je dat überhaupt Wat kunt zien. Onzin. Nou, Wij hebben ze inmiddels in de bouwfase nu al meer dan twintig dagen per jaar gezien. Ja. En ze staan er nu een maand of twee. Ja. Dus, uh, en daar zie je dus dat de aannames die, die Den Haag ook doet... dat zijn gewoon aannames die wij helemaal niet herkennen. Maar dit gaat niet meer weg, hè? Nee, dit is vergund al drie jaar geleden. Ja. Dus dit zal blijven staan. Dus de, de eerste twintig jaar kijken we hier al tegenaan? Ja, dat is onomkeerbaar. Maar die staan dus wel buiten de 12 mijlzone. En dat is ook waarom wij zeggen, bouw ze nou op en muiden ver uit het zicht hou het beperkt tot wat er nu staat. Dat krijg je nu niet meer weg. Uh, maar dat is wel uh, heel belangrijk om alvast te zien wat ons te wachten staat. Ja. Oké okay, Gerard, tot besluit waar uh, krijgen we in de toekomst weer een beslispunt? Ja, in Den Haag gaat dat in allemaal kleine stapjes... dus daar zal ik je niet, niet al te veel mee vermoeien. Nee, maar... maar als de motie van D66 en CDA is ingewilligd... waarin die schade moet worden, uh, door de minister moet worden doorgerekend... en de uitkomst bekend is... En helder dus, hè? Dan, niet en dat te... zal in de loop van dit jaar zijn... zal de minister een definitief besluit gaan nemen over... Muidenver of de Parker die hij nu in gedachten okay, heeft. Oké, dat, dat is een beslissingspunt. Ja, maar dat doet hij dus voor de duidelijkheid ook op basis van wat er nu volgende week uh, 4 juni allemaal ligt aan zienswijze. Dus okay. mensen, gaan naar Facebook ja. of gaan naar uh, de website ja. en doe daar je zienswijze Wacht, in. Niet vullen. tot het einde van Wacht, het jaar, want dan is het te laat. He, hij heeft een half jaar nodig om dat allemaal weer door te rekenen. Ja. Goed. Nou. Hartstikke goed. Dank je wel voor je Heel erg graag voor toelichting. Ja. En, uh, Super. En als er vervolg. iets te melden is, uh, dan, uh, dan meld je je dus. En dan kom je in het vertel. Nou, dan word je Heel goed. uitgenodigd. Heel goed. Heel goed. Dank jullie wel. Okay, goed. Dankjewel. goed. Ik had verkeerd gegokt oh. voor het volgende muzieknummer. Vertel. B.J. Thomas. Raindrops. Keep falling on my head. <laughs> ben ik blij dat dat mis is. Raindrops are falling on my head. And just like the guy who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 Want die zijn er niet. Het zonnetje is namelijk weer, toch weer heerlijk. voor een buikje vandaag. Ja, maar helaas. Of helaas. Maar helaas. Nou. Ja, maar het past dus zo goed bij de muziek. Oh, liever nou, lief het niet hoor. Goedemorgen dames. Goedemorgen. In plaats van, zoals we dat straks al gezegd hebben... de vakantiebungalows op het strand zitten bij ons... Ankie Miesbeek en Martine Joustra. Welkom dames. En we gaan het hebben over de wandelvierdaagse. Want jullie wilden in ieder geval vertellen... dat er een andere startplek is. Ja. ja, want we gaan dinsdag beginnen met de wandelvierdaagse. Ja. En in tegenstelling tot eerdere berichten... wordt er deze week gestart vanaf het rode Kruisgebouw... op de Nicolaas Beetslaan nummer 14. Oké, okay. want waar is dat normaal? Of de wandel, eerder altijd... Voorheen was het op de hockeyclub. Okay. Maar dit jaar gaan we beginnen met het rode Kruisgebouw. Okay. En het belangrijkste daar is dat er fietsparkeerplek genoeg is... maar dat het voor auto's iets wat lastiger is. Dus maar kom goed, gewoon op de fiets. Het is een wandelvierdaagse, aflopend, ja, ja, dat is ook zo. Maar goed, sommige mensen die komen. Het ligt heel, komen heel centraal in Zandvoort... Dus ja. Um zich moet dat wel gaan lukken. Goed, wat, wat zijn de bijzonderheden dit jaar? Nou ja, de bijzonderheden zijn natuurlijk het Rode Kruis. Hè? En dat ja, ja. uh, we daar inderdaad starten. We gaan het uh, proberen zo veel mogelijk door te geven. Via Facebook. Nou, via Mond natuurlijk. Uh, ja, alles was helaas al aangeplakt. Dat we toch uh, ja, met de hockeyclub hebben besloten, omdat we een, toch een druk agenda hadden. Ja. Voor andere evenementen, met voorbereidingen. En dit was het uh, ja, toch de beste oplossing om het op deze wijze te doen. Maar goed, de mensen die al zich aangemeld hebben en die dus al in hun gedachten naar de hockeyclub gaan, die moeten dus bij deze het, het Rode Kruis. Het Rode Kruis, Nicolaas Peter. We zullen het daar ook aanplakken tot ja. we inderdaad ja, Rode Kruis... We en, zullen het uh, straks nog een keer zeggen. Prima. Ja. En, en verder, bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. We gaan weer gewoon net grote, als al tijd hele lekker hele wandelen. Met. Ingeschreven al. Nou, er kunnen er nog veel meer bij. Oké. Okay. Bij wandelen is het onbeperkt, dus meld je allemaal Hoeveel aan. Hoeveel deelnemers had je in de afgelopen jaren? zo gemiddeld. Ja, drie, vierhonderd. Ja. Betalende, hè? want dan loopt er altijd nog een heel groot gedeelte ja. zo mee. Ja, ja. Maar ja, dat ja, het het, het wisselt. En, en de meesten ja, ja. meeste wachten ook nog even de weersvoorspelling af en kijken ja. even hoe het uh, wat, precies wat uitkomt. Wat is de route, ongeveer? Nou, dat zijn een heleboel. Want elke avond is er een 5 kilometer route en een 10 kilometer route. Dus er zijn acht routes. Zo. Dus uh, ja, een rondje linksom, een rondje rechtsom, een rondje rechtdoor en nog een keer de andere kant op. En s'avonds, uh, zeg maar, de de eerste avonden eindigt het uh, weer terug bij het uh, ja, Rode Kruis. Rode Kruis. Ja. En dan de laatste avond uh, is het in het dorp, hè? In het, het dorp. Ja. Van alles, hè? Ja. In het dorp. Kerkplein uh, starten. En, uh, dan staat iedereen klaar met de, met de gladiolen. Ja. Ja, zoiets. Ja, chocola en medailles. Ja. ja. Nee, elke avond kan er vanaf half zeven gestart worden. Dus tussen half zeven en zeven uur is de start. En op vrijdag starten we dan vanaf Kerkplein. En dan mogen alleen de tien kilometer mag wat eerder weg. Dat ze we ook op tijd... Uh, terug zijn voor de wat, wat gezelligheid. Wat is de gemiddelde tijd dat mensen lopen van, van de afstanden? Ja, vijf kilometer is ongeveer een uurtje. Maar met kleine kinderen is het iets langer. Maar het is gewoon gezellig. Je stopt onderweg. Ja, maar het is wel de belangrijk voor ja. weten. Ik zou vijf jaar... uur uh, rekenen. Dat ja. is oh, dus de korte afstand. Ja, ja, want onderweg krijg je nog namelijk een tractatie... van een van onze sponsors. En je wordt gecontroleerd. Dus je moet een knipje in je kaart. En je neemt een bekertje limo. Ja. Dus ja, dat duurt toch een paar minuten. En de lange minute. route? Die is uh, twee uur. Twee uur. Plus tien kilometer. En okay. die, die stappen flink door die mensen. Dus die redden dat echt in twee uur. Oké. Okay. Ja, en we zijn ook weer uh, blij met onze sponsors. Hè. Iedere avond is weer een tractatie namens onze sponsors uh, mm -hmm. uit antwoord. Maar je moet alle avonden meelopen. Wil je je medaille krijgen? Hè? Ja, het ja. gebeurt natuurlijk wel een keer dat ouders moeten, wat later moeten werken. En dan is het wel zo van uh, ik had van de week een telefoontje. Een oma loopt mee. En, en de avond uh, loopt ze met, uh, uh, met de kleindochter. En de volgende dag moeder. En dan uh, een keer vader. Kijk, dat mag. Dat mag. Kijk, dan okay. gaan ze op dezelfde kaart. Maar ik had ook een mevrouw in de telefoon. Ze zegt, ja, ik doe het de eerste keer. En Ik heb voor mijn zoontje een uh, kaart gekocht, want die wil mee. En ondanks dat hij de week ook in die week jarig is, hij wil lopen. Nou, hartstikke leuk. Maar ze zegt van, ik kan toch gewoon meewandelen? Ik zeg, u kan altijd gewoon meewandelen. Maar de organisatie, ook voor onder onze ondernemers natuurlijk. Vinden we het wel leuk als u ook een kaart koopt. Ja. Kijk, en die... Zegt ook, oh, ze ik had het niet helemaal begrepen. Ik zeg, nou, bij deze, alle wandelaars, graag. Een kaart kopen. Een kaart. Wat kost die kaart? Nou, die kost nu nog 4 euro. Want we vinden het heel fijn nou. als mensen van tevoren inschrijven. Ja, dat is toch een heel, voor heel bescheiden bedrag. Hè? Ja, en als je bij de start zelf koopt, dan kost die 5 euro. Nou, ja. nou maar goed, dat kaartje. kan voor veel mensen. Dat ja, kan voor veel ja? mensen wel veel geld precies. zijn. Ik bedoel, dat onderschat ik ook niet. Nee, nee. Maar voor wat er, zeg maar, voor voor 4 uh, avonden plezier. Precies. precies. En 100 gratis. Nee, hetzelfde. Ja, ja maar ook. We mogen toch die Eugenie ook mee? We ja, mogen mee. En we ja, mogen ja, ja. Ja, natuurlijk. bij uh, Eugenie, bij uh, dieren op de krocht. Met Dobie. Oh. Sorry, sorry, sorry, sorry nee, maar Nee, meneer Kwaal. Ja, dat komt natuurlijk dat ja. ik... mijn uh, een sponsor de, minder. De, de, de, ja, daar mogen. Eugenie, blijft ons trouw. Vergeet vooral niet een zakje mee te nemen nee, onderweg. Oh, die, die krijg je. Als je rond inschrijft, krijg je koekjes en een drinkbakje. En, en, een, en een poepzakje. En alles krijg je mee. Helemaal goed. En onderweg bij de controlepost is er voor de kinderen iets lekker maar voor de honden ook ja en die krijgen aan het eind ook een prachtige hondenmedaille. Jureen, wat let je ja uh, wat je ja nou, mijn werk mijn werk dat oh, is eigenlijk okay. een beetje wat mij belet uh, ja nee ja. ja. hey, maar voor mensen die de eerste keer hier aan meedoen, dat noemde je net. Die komen dan uh, naar het Rode Kruisgebouw. En ja? wat, wat moeten ze dan doen? Nee, ze moeten nu eerst dit weekend nog naar de Bruna gaan. En oh, ja. daar een kaart gaan kopen. Voor 4 euro. Ja. Daar schrijven ze zich in. Ja. En dan als ze naar het Rode Kruisgebouw komen, dinsdag om half zeven. ze zich melden? Ja, dan moet je zich melden op een achternaam en dan ligt daar een startkaart voor een klaar. Okay. Zodat wij precies weten wie er op pad gaat en ook wie er weer terugkomt. Dus je eerst moet dus afmelden. De avond, ja. Waarschijnlijk de avonden daarna niet meer. Moet of? je ook melden dat nog je gaat wandelen keer? en dat je weer terugkomt. Komt, want elk jaar zijn we ook nog mensen kwijt. Kinderen die een duin gaan spelen of die de route kwijtraken. Oh. Dus we zoeken ook echt en we wachten tot iedereen weer terug is. En nee. zich afgemeld heeft. Nou ja, dus zullen er onderweg naar huis gaan. Ja, ja dat ja. hebben we ook. Dat hebben we ook wel eens. Uh, maar we bellen, maar dan even. gaan we gewoon bellen. En... Dan ga je achteraan. Tuurlijk. Ja, ja, ja. we willen we wel de verantwoording. Zeggen er zijn blaren posten. Ja, het Rode Kruis is aanwezig. Het Rode aanwezig. Kruis uh, is aanwezig. En ja. die, uh, Zowel bij de start als de finish, maar ook onderweg. Onderweg ook. Ja, ja. Nou ja, goed. We gaan er wel vanuit dat mensen zonder blaren. Kunnen lopen, maar ja, we hebben niet. ook wel een kind gebeurt wat struikelt in ja, een maar blaar, maar ook een, een hoofdwond of een pols die dat gekneusd ze is of ja. dat zou vallen. Er ja. gebeurt van alles, ja. ja, en dat is niet erg. Dat gaat allemaal goed komen, altijd ja, ja, ja, ja. weer. Ja, hoor. Hey, nee, er is geen zwemvierdaagse dit jaar, nee, helaas. Hebben we nee, de moeten besluiten, ja. In de ja. Land. Ja. Ja. ja, ja. Het was een moeilijke beslissing, ja, en uh, wel niet, wel niet, zo zwaar te een tijdje, maar ja, met uh, terugloop van deze. Deelnemers en de kosten van het zwembad die echt Op lopen. Uh, behoorlijk oplopen. Ja, ja, ja is dat, is dat, dat houdt al, dat uh, mensen tegen om, nou, om te komen? Dat denk ik nou, niet voor de deelnemers. Maar er zijn gewoon minder kinderen in Zandvoort. Oh, uh, en, de, en, de, en we merken dat in het teruglopende deelnemersaantal. Ja. En, en de, de kosten van Centerparks, ja, die reizen de pan uit voor ons. Ja. zonder subsidie is dit gewoon niet te doen. Dit evenement krijgen we gewoon niet meer rond financieel. Misschien moet je het dan uh, zeg maar om de paar jaar uh, doen. Hè, dat je nou, dat we gaan je... het nu dit jaar gewoon kijken... Van, uh, we hebben hem nu uh, gecanceld. We gaan hem dit jaar niet doen. Ik heb al wel verschillende reacties. Oh, zonde. En wat jammer. En mijn zoon vindt eigenlijk van de drie evenementen... wandelen, fietsen en zwemmen... dit het leukste. Ook met name natuurlijk met de aqua disco en dergelijke. Ja. En ze zegt... ons groepje, dat groeit eigenlijk. Want ieder jaar hebben wij wel twee mensen erbij. Dus dat... Uh, ik hoop gewoon eigenlijk dat het meer gepromoot wordt... op de scholen, zegt ze. Ja, ja en het komt eigenlijk... Ook door ons. Wij hebben natuurlijk geen kleine kinderen meer. Dus wij zitten niet binnen met de basisscholen. Ook onze uh, vrijwilligers niet. Dus wij hopen gewoon eigenlijk. Uh, toch de scholen. Een beroep te doen van. Uh, het is heel ja. belangrijk hè. Zwemmen nog steeds. Zeggen ja, kinderen. fietsen, zwemmen ja. in beweging. Ja. Of, Wordt er nog uh, schoolzwemmen gedaan? Nee hè? Geen het is, idee. Ik zou het niet weten. Nee, ja. Wij zijn eruit. Dus um, ik ja. weet het ja. niet. Nee. Okay, de brieven zijn wel weer uitgedeeld. Voor de wandelvierdaagse hoor. Iedere school heeft in een pakket netjes gehad met de posters en ze kunnen uitdelen. Ook de inschrijfformuliertjes zijn afgegeven. Dus ik hoop dat dat allemaal bij iedere school ook weer netjes gedaan is. Het enige wat nieuw is en dat is inderdaad voor de ouders. Wij zitten normaal gesproken op de scholen en we willen nu dit jaar hebben we gewoon gekeken om te kijken van uh, ja, anderhalf uur op de school zitten en drie inschrijvingen van één school. Hoewel andere scholen wel weer een heel mooi aantal hebben. Maar inschrijven, de enveloppen kunnen ook ingeleverd worden bij Martine, okay. Witteveld, bij Ronaldo de Jong, en, en bij mij, en vooral kaarten halen graag bij de Bruna. De Bruna, ja. okay. Nog even tot besluit dan. Je noemde net fietsen. Derde eenheid, wanneer gaat dat ongeveer plaatsvinden? We hebben nu wandelen, dan twee weken niks, en dan gaan we fietsen. Dus de laatste week van juni. Oké, okay. aan het einde van juni... Ja. Is dat ook weer een vierdaags? Of ja, ja. ja, ja. ja. ja. En waar, waar, welk gebied wordt daarmee befietst? Dan fietsen we routes van 15 kilometer. Dus dan gaan we echt Zandvoort uit. Alle naar, kanten uh, uit. Alle kanten uit. Precies. Ja, één keer naar Noord, één keer naar Zuid. één keer naar Aardenhout. En één keer... Uh... Waar kunnen mensen informatie vinden? Is daar ergens een website? Ja, op... Nou, we hebben een website waar alles op staat. Het is Zandvoortse 4, en dat is het cijfertje, daagse.nl. En, en daar staat, daar staat alles uh... over het wandelen en over en het, fietsen. het fietsen. Ja. ja. Oké, okay, bij deze mensen kijkt daar netjes... Uh... Ja. Zandvoortse 4, daagse.nl. Zeker goed. Willen jullie nog iets kwijt? Kom, allemaal wandelen dinsdag. Ja, allemaal. 7, vind het wel erg jammer voor onze triatlongers. Want ja, ja, dat is uh, jammer. Maar ik hoop wel dat dus goed wandelen en fietsen. En uh, ja, einde van het jaar is sprookjeswandeling. En misschien volgend jaar gewoon weer zwemmen. Hartstikke ja. goed. Ja. Nou bedankt voor jullie komst, dames. We gaan naar een muziekje luisteren. Ja. En... Mariah Carey can't live. is aangeschoven. Goedemorgen. Bijzonder Jan raadslid, buitengewoon raadslid CDA, Jan Beelen. Goedemorgen Jan. Ja, Fijn dat je er bent. Graag gedaan. We gaan het hebben over het pand in de Brede Rodestraat waar overlast is gemeld. Het Grote Huis. onder. Nou ja, dat is, is de, welk, Wie heeft die naam bedacht? Het Grote Huis? Het Grote Huis, ja. Wellicht de eigenaren daar. Het, is, of het huis is misschien al, het is een wat ouder huis. Misschien hebben ze toen bij, de, bij, de, bij het maken van het het huis zo genoemd maar ja. ik zou de, de, de naam eerlijk gezegd zegt mij vrij weinig nee. althans waar het vandaan komt Ho, hoe ver staat het nu met uh, met de vergunning want ik, ik lees hier uh, dat uh, dat de burgemeester heeft toegezegd uh, 18 mei uh, dat de vergunning per 15 juni niet zal worden verlengd uh, maar zij hebben dus uh, uh, Jobhousing, hoezo uh, hotel, uh, heeft inmiddels laten weten dat ze formeel een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning uh, heeft ingetrokken. Maar dezelfde dag is er een aanvraag binnengekomen op hetzelfde adres uh, met dezelfde zeggenschap op een andere naam. Ja. En wat betekent dat? Ja, het is uiterst schimmig. Volgens mij is het zo dat deze, deze mensen... dit, dit schimmige pseudo-hotel... wat het in feite is natuurlijk... Um, probeert weer met een lastige truc... weer een uh, vergunning uit de, de hand van de gemeente te peuteren. Ja, en, en ja, daar willen wij een stokje voor steken. En dan wil de gemeente ook een stokje voor steken. We hebben dat aan de, in de commissie ook aan de orde gesteld. We hebben gevraagd van ja... stel dat, dat, dat Job Housing BV... dat wordt op een gegeven moment weer een ander hotel... dat zogenaamd zoiets wil exporteren. Daar vind ik ook dat we daar ook iets voor moeten doen. Ja. En de burgemeester heeft op 15 januari uh, 15 uh, heeft er bij de vorige commissievergadering aangegeven dat op 15 juni die vergunning ook niet meer wordt verlengd. Maar op jobhousing dus niet. Op alle hotels op, die op zo'n dergelijke manier uh, zo'n hotel Want de regels meer. die moeten eigenlijk zo scherp en zo strak en zo kort zijn dat er dus dat wat er nu gebeurt niet meer gebeuren mag. Klopt, en daar is ook voor gezorgd. In de visie op de verblijfsaccommodaties. Want we moeten ons allemaal voorstellen dat we in een prachtig land leven... waar de overheid naast wij als, als burgers ook gebonden is aan regels. Ja. En ook niet zomaar een vergunning in kan trekken als ze dat zomaar willen. Dat is onbehoorlijk bestuur. Dat is onbehoorlijk dat bestuur. Ja. Dus het is ook goed dat ja. wij onszelf aan regels houden. <kwijnt> en het probleem was dat we jarenlang een, een visie hebben gehad... waarin we hebben gezegd van een hotel op de vergunning, hè? dus de visie op de vergunning. Daar ja, gaat het ja, om. Ja, de visie op een hotel in het algemeen, zodat je dan op basis van dat begrip ook zo'n zo vergunning kan geven aan, aan bijvoorbeeld Jobhousing BV. Ja. Maar dat begrip hebben we jarenlang te, ja, te, te groot gehouden, niet, niet goed gedefinieerd. En we hebben juist bij die nieuwe visie op de verblijfsaccommodatie ervoor gezorgd dat we nu eindelijk eens zo'n hotel goed hebben gedefinieerd, waarin we dit soort constructies kunnen voorkomen, ja. zodat het in de toekomst ook niet meer gebeurt. Ja, en ik las ook dat er bijvoorbeeld maar 40 mensen in, in, in, in dat pand mogen verblijven... en uh, dat, er, dat er mensen zijn die hebben aangegeven... dat er uh, nou, 68 mensen in, het, uh, nou ja, in de inrichting... Hè, zo, het wordt als een inrichting... Ja, zo zegt uh, de gemeente het wel ja, eerlijk gezegd, ja. exact ja. Uh, Gezien het gedrag van de mensen die er zitten... zou het wel, <laughs> zou het wel terecht zijn dat je het een inrichting noemt. Maar goed, ik, ik heb persoonlijk geen ervaring daarmee dus ik kan dat niet beoordelen natuurlijk... Maar uh, uh, hoe, hoe duidelijk is nu uh, zeg maar de reactie van de gemeente ten opzichte van de nieuwe exploitant? En Kun je ook echt zeggen: het is klaar, het is over, het gebeurt niet meer wat er gebeurd is? Nou, wat ik nu in ieder geval van de burgemeester begrepen heb, is dat hij niet die vergunning gaat verlengen. Maar wat mij nog meer integreert, is de vraag: waarom heeft hij al die tijd niet gehandhaafd? Want dat is volgens mij de kern nou ja, dat van Dat is een van, van je de vragen, vragen ja, hier exact. Uh, in de lijst. Want dat, dat is ook een, een, een, echt een kern die we overigens wel dat even voor de goede orde samen met D66 hebben ingediend. We ja. hebben daar goed met elkaar samengewerkt. Maar het gaat hier vooral om de vraag: waarom burgemeester? En college, Waarom heeft u niet gehandhaafd op dit punt? Als we bijvoorbeeld, de, de, ik heb het aan u gegeven hier ook... de voorschriften die zijn, zijn um, gegeven aan de, de exploitatiehouder... Ja. Nou, dat zijn drie, vier pagina's vol met alle eisen... waar gewoon niet aan wordt voldaan. Ik heb informatie gekregen van de bewoners... die die noodkreet op Facebook hebben geplaatst... waarna dit ook allemaal is gaan rollen. Ja, het is ongekend dat daar niet op is gehandhaafd. en Daar zou ik graag een antwoord van willen hebben van de burgemeester... Waarom, dat, waarom daar ja, niks aan gebeurd is. In principe heeft de gemeente de mogelijkheden om te handhaven. Ja, gezien het feit dat de burgemeester zulke scherpe voorschriften heeft gegeven. Verbonden aan de exportatie. Ja, ja. Verbaast het mij dat je dan... wanneer je constateert dat bijvoorbeeld... de brandtrap weer wordt gebruikt om, t, om erop te telefoneren... wanneer de muziek weer keihard aanstaat... wanneer zelfs mensen daar niet eens een raam open kunnen doen... omdat er weer allemaal mensen... ja, omdat mensen daar joints lopen te roken. Ja, ik vind het eigenlijk ongekend dat ja. het hier in Zandvoort zo kan. Ja, Jan, uh, een vraag die mij... Uh, dit is dan een hotel genoemd. Nou, dan is het geen hotel. Maar er zijn genoeg kamers. Verhuurbedrijven. En daar zou dit dan prima onder kunnen vallen. Kamerverhuur, en dan hou je hetzelfde. Nou ja, we hebben de het begrip hebben we zo geformuleerd in de nieuwe visie dat, ja. dat we echt dat soort constructies willen aanpakken. Ja. En ik denk dat we met, met met die met die, met die visie die we hebben aangenomen, dat we daar ook echt voor kunnen zorgen dat dit soort schimmige constructies ook niet meer aan de orde zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat je per se geen kamerverhuurbedrijven in zand Zandwoord wilt hebben. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we, we Want die zijn er ook, hè? Laten we vooropstellen, we zijn voor toerisme. We zijn voor, van mij apart, mogen er ook mensen in. Zolang dat gewoon rechtmatig wordt gebruikt, is dat geen enkel probleem. Ja. En geen overlast. Geen overlast. Want ja. ik vind, iedere zandvoorter heeft recht op een veilige en rustige leefomgeving. Dat zegt hij de burgemeester zijn, ook, hè? Ja. Dat is iets wat is een van zijn speerpunten. Ja. Dus daar mag hij zich dan ook aan houden, natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar ik denk eerlijk gezegd, de burgemeester kennende, die is ook erg scherp met handhaven, ja, ja. Die weet, die, die die, die, die, dat principe, dat houdt hij ook echt... volgens mij hoog in het vaandel. Alleen, er is een, waarschijnlijk een reden geweest... waarom de burgemeester niet heeft gehandhaafd. Ja. En daar wil ik graag een antwoord op hebben. En wanneer ga je dat krijgen? Ik heb de vraag met D66... op 26 mei heb ik die ingediend. Ja. Ja, het is te gebruiken. Een paar ook, dagen. Het zijn er geleden. nogal wat hè. He? Een zijn paar de, dagen he? geleden. Ja. ja, laten we voorop niet het is, geen, het is niet één vraag. Het zijn nog twintig vragen he, die echt heel diep op de inhoud gaan. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het nog wel een maand zal gaan duren voordat ja, de, dat ik antwoord ga krijgen. Ja, want hij moet die vragen uitzetten bij zijn, bij zijn uh, diensten. He, die, bijvoorbeeld, hoe vaak is er opgetreden? Ja. Hoe vaak is er gehandhaafd? Want ik denk dat de burgemeester zal zeggen. Er is gehandhaafd. Alleen jij wil graag weten hoe vaak is dat gebeurd en wat is daar uh, uh, het gevolg van geweest. Want... En waarom is die vergunning nog niet ingetrokken? Ja. En wat wij, het, is, het, is, het zijn schriftelijke vragen, maar tegelijkertijd is het ook een brief en een oproep aan de burgemeester om ook die komende twee weken strikt te handhaven of desnood direct die vergunning in te trekken. Ja. Want dat we... kan, hè? Dat er, is, er is een mogelijkheid om dat te doen. Ja, want het is logisch als, je, als, als ik bijvoorbeeld tegen u zeg: van nou, u mag een vergunning van. Mij hebben, maar ik wil wel dat u dit en dit en dit doet... en vervolgens doet u dat niet... dan schendt u de afspraak en heb ik dus het recht om... Ja, vergunning. Net te zo goed trekken. is dat er bij horeca ook gebeurt. Hè? Want bij horeca, zeg maar, in de halterstraat... als daar dingen gebeuren die nu door de beugel kunnen... dan kunnen ze zo de deur op slot gooien... en zeggen het is klaar, het is over, u houdt zich niet aan de vergunning. En dat is hier niet gebeurd. Dat is vreemd. En, ja. en daarom moeten wij, daarom verwacht ik van het college... u ook echt een scherp en duidelijk antwoord op... waarom dit niet is gebeurd. Is er een andere plek... Waar Waar, uh, waar deze mensen... Want kijk, natuurlijk moet er gehandwaard worden. En natuurlijk moeten deze mensen zich aan de regels houden. Uh, de exploitanten, maar ook de personen die daar dus zijn. Hè, de, de mensen die daar logeren. Of wonen. De gasten. Inderdaad, om het ja. maar zo te zeggen. Is er uh, uh, wat jullie betreft een alternatief waar die mensen naartoe zouden kunnen gaan? Nou, wat mij betreft is iedereen welkom die hier in Zandvoort wil wonen, wil werken. Dat maakt mij niet uit waar je ook vandaan komt. Het gaat er alleen om. Wanneer je zegt van nou dit is een hotel. Ja. Dan vind ik ook dat je een hotel dusdanig moet zien. Dat, dat het niet als een woonhuis wordt, wordt, wordt, wordt nee. uh, omschreven of weet ik veel wat. En wanneer dat ook nog eens overlast geeft. Ja, dan vind ik ook zeker dat we, daar, dat we daar dan wel keihard op moeten handhaven. Om, om die mensen wel een, een veilige en rustige leefomgeving kunnen gunnen. Ja. Maar je zegt niet van, nou, uh, misschien kunnen ze naar een andere plek. We hebben eigenlijk wel een, een plek waar dat minder overlast zou geven. Ik bedoel, ze moeten zich nog steeds aan de regels houden. En ze moeten nog steeds uh, uh, zorgen dat de buren geen uh, overlast hebben. Maar, uh, uh, uh, stel je voor, het zijn 60 mensen die daarin zitten. Ja. En die mensen die moeten eruit, want de verhunning die wordt uh, ingetrokken. Dan komen die mensen dus op straat te staan. Waar moeten die naartoe? Nou, laat ik nogmaals vooropstellen. We hebben het hier over een hotel. En een hotel is geen woning. Nee, dus klopt. Is te... Maar de realiteit is dat ze er wel wonen. Dat er inderdaad mensen worden, worden ondergebracht door een bepaald bedrijf... die hier mensen ook weer te werk stelt. Ja. Nou, ik denk dat hier in Zand wordt voldoende mogelijkheden zijn... om een particulier een huis te huren. En om wel binnen de regels die we hier hebben opgesteld... Ja. Om dan hier maar dan, dan krijg je, je misschien dat mensen een huis gaan huren in een woonwijk... en dat daar in één keer uh, veel te veel mensen in gaan wonen... Waardoor daar de buren last krijgen van, van. En dan krijg je het hele proces weer opnieuw. En dan moet je weer al die processen door. Dus dat is best een lastig probleem. Nou, het is, het is natuurlijk voor de mensen zelf. Is het natuurlijk niet leuk als je uit Polen komt. En je, je wordt hier in een, in een veel te kleine kamer. dat zogenaamd een hotel is te werk gesteld. Ja. Maar nogmaals, het is zo dat we hier regels hebben opgesteld. We hebben gezegd: een hotel. dat is iets voor toerisme. Niet voor zomaar een verblijf. Als mensen vervolgens dan. Het recht hebben ze overigens volledig om hier zich te vestigen in een huurhuis. En vervolgens wordt daar ook weer overlast. Ja, dan is het dezelfde gemeente die ook daar weer moet handhaven. Ja. En er moet voor zorgen dat die mensen zich aan de regels houden. Ja. Maar ja, zo blijven we aan de gang. Ja. En ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat het bedrijf wat die mensen huistest ook gewoon een verantwoordelijkheid heeft. Om voor die mensen ook een, ja, een fatsoenlijke... Uh, ja, accommodatie. Jobhousing heeft de verantwoordelijkheid als de boel dicht gaat om de mensen onder te brengen. Zeker. Ja, we moeten ook niet een gemeente hebben die ook die verantwoordelijkheid alles maar opneemt. Ik vind dat de nee. samenleving, het bedrijf, die haalt ja, de werknemers ja. uit die landen hier naartoe. Verdienen ze ook flink geld aan? Verdienen ze inderdaad flink geld mee. Dat vind ik ook. Dan is het de verantwoordelijkheid van de bedrijven om te zorgen dat wanneer dat soort mensen inhuurt en, en ze hier laat werken, wat overigens geen enkel probleem is, dan Vind ja. ik ook dat je dan die eh, verantwoordelijkheid hebt om die mensen fatsoenlijk onder de regels die wij hier in Nederland ja. hebben vastgesteld. En je gaat natuurlijk wat wantrouwend worden omdat het bedrijf al niet in staat is gebleken om. ordelijk dat te exploiteren. Klopt. En het is, ja. Laten we vooropstellen: het is niet iets wat het afgelopen jaar zo is geweest. Het is niet de afgelopen is twee tijd jaar. Aan afgelopen de drie gaan. jaar. Dat is zeven jaar lang. Is, het is hier ellende. Is hier ellende. Okay. Hebben die bewoners hebben hier zo ontzettend veel last van? En ik vind dat. Ja, dat gaat mij aan het hart. Ik, ik, ik, vind dat, ik ben de politiek in gegaan om ook voor deze mensen te zorgen... dat die een veilige een, een leefomgeving kunnen hebben. Ja. Dat is ook een van de speurpunten van het CDA onder andere geweest. En uh, daar moeten we dan ook uitvoering aan geven. En daar, is het, daar zijn we met deze vragen ja, aan het proberen om voor die mensen ook echt iets te betekenen. Okay. Goed, wat we nu tegemoet kunnen zien is... Uh... Nou, pakweg twee weken lang verscherpte handhaving. Wat, hopelijk. Het, ja, wat het CDA en D66 betreft, uh, in goed. Ja. ja. En uh, medio juni uh, niet verlengen van de vergunning. Klopt, inderdaad. Ja, en, ja, en het liefste eigenlijk die vergunning intrekken aangezien... we hebben geconstateerd dat al die regels die zijn opgesteld... die voorschriften gewoon structureel he? aan de laars worden gelapt. Ja, Jan, zijn de waarschuwingen gegaan naar jobhousing in de afgelopen periode... vanuit de gemeente? Weet je dat toevallig? Nou, ik, euh, ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre de gemeente heeft hand, uh, lopen handhaven. Dat ja. zijn ook mijn vragen uh, wat ja, ja. dat betreft uh, aan, aan, aan het college. Ja. Um, dus, okay. dus dat, dat, moet, dat, moet, dat, dat wacht ik af. Ja. Is, is, er, is er wel gereageerd trouwens op die, uh, op die brief die gestuurd is op 10 april 2014. Hè, naar de exploitant uh, jobhousing. Die uh, in Brabant uh, zit ergens. Nou Daar is zeg maar uh, een heel duidelijk verhaal neergezet. Uh, daar zitten de aanvullende voorschriften bij van de exploitatievergunning. Is daarop gereageerd door hun? Want dat, dat zie ik hier niet bij uh, zitten. Ik zie wel dat de brief gestuurd is. Maar hoe, is, hoe heeft men daarop gereageerd? Nou de brief... Die die heeft, dat is de beslissing op bezwaar. Ja. Dus dat betekent dat eh, in eerste instantie... een besluit door de gemeente is genomen. Toen hebben bewoners hebben bezwaar aangetekend. Vervolgens ook jobhousing. kunt u allemaal vinden op, op Raadsnet. En dat kunnen wij eventueel op onze website ook nog even vermelden van het CDA. Um, en vervolgens hebben wij... Um, heeft de gemeente daarop gereageerd... en is de vergunning dus in stand gehouden... onder voorwaarden van die strenge voorschriften... die de, ja. die de burgemeester en heeft gegeven. En jij wil weten, van met dit verhaal in je hand... waarom is er met dat wat er gebeurt is dus niet gezegd. Ik, ik trek die vergunning in. Het is klaar. Exact. Ja. Dat is inderdaad de kern van het van het verhaal. Ja. Oké. Okay. Nou. Duidelijk. Helemaal duidelijk. Jan, het is dus afwachten wat er nu gaat gebeuren... en antwoorden van het college of de burgemeester in dit geval op jullie vragen. Exact, dat is inderdaad het, uh, het geval. Ik ben okay. heel benieuwd. Ja, ik ook. En ik, ik, ik, zie, het ook, ik zie de burgemeester ook even vragen om, om, om na alleen van deze boodschap... ook echt te ja. gaan kijken van wat, wat, wat kan hij nog... en uh, wat kunnen we voor die mensen betekenen. Ja. Dat vertrouwen heb ik zeker. Nou, we, we zien je graag terug als er uh, duidelijkheid is... en uh, als er bekend is wat er gaat gebeuren... Dank u wel. Nou, super. Jan bedankt. Graag u wel. We gaan eindigen. Ja, wij zijn aan het ja. einde. Uh, gaan we de agenda nog even doen? Even een, of, een stukje in van agenda? de Ja, ik ben het de dingen mee. die nu ons te wachten staan. En, uh, ja, dat is uh, nog de tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoortse Museum die ze tot het einde van het jaar. Uh, 17 april tot en met 21 juni is er nog ontpopt pop art expositie. Ook in het Zandert Museum. Tot eind juni hebben we ook een schilderijenmuseum van Mona Meijer. In Pluspunt yep. aan de Vlemingstraat. Uh, 30 mei. Dat is vandaag. Vandaag, vandaag ja. Hebben we de handkoop 12 uur race op het uh, circuitpark Zandvoort. Ik heb ze gehoord. Ja, heerlijk is het geluid. Ja, ik ik vind ik wel. Ja. En vandaag en morgen is er een surftest. surf surfevent bij de First Wave uh, School. Dat is op strandafga strandafgang van vervage nummer 13. Ja. Uh, we hebben vandaag de open dag op de Algemene Begraafplaats. Uh, dat is van 11 tot 4 Heel uur vanmiddag. Heel interessant. Ja. De open dag op de Bomschuitenclub Op de Tolweg 10A. Dat is bij de studio van CFM. Uh, ja. uh, we hebben morgen. Een blaasconcert in de Aagata Kerk om half twaalf. Dat is ook heel bijzonder. We hebben morgen de 10.000 stappen van Zandvoort. Bij de Oude Halt is de start. De rommelmarkt bij de Krocht is er ook morgen. Ja. En uh, ja, ik we denk hebben dat gehad, we hebben de het gehad hebben over de volgende vier dagen. En voor de rest, de rest moeten komt, we... volgende ja, komt, komt volgende week weer. Goed. Eén ding wil ik nog wel ja. zeggen. Dat is uh, omdat dat uh, vrijdag is. Uh, even kijken. Vrijdag is de Jazzy Lounge Club bij Café Nuf. Dat oh. is aanstaande vrijdag om 9 uur. Voor de jazz liefhebbers. En dan gaan we voor, bedanken. Ja, Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. En de prima verzorging. Thomas de Jong voor de Techniek en regie. Redactie uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte die tevens de eindredactie deed. Uh, Gerry en Yvonne ook bedankt voor de koffieverzorging. En uh, gepresenteerd werd er vandaag uh, door Irene de Jager. En Don de Gribber, dank ja. je dankjewel. En wij gaan eruit met de R Yes, Lela. fijn weekend.